Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De toekomst van Griekenland ligt binnen de eurozone. Dat hebben de leiders van Duitsland, Frankrijk en Griekenland gezegd na een telefonisch crisisoverleg. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy hebben tijdens het overleg opnieuw benadrukt. dat het van het grootste belang is dat Griekenland zijn afspraken over bezuinigingen nakomt. en verder gaat met het privatiseren van overheidsbedrijven. Anders krijgen de Grieken geen nieuwe financiële steun van de eurolanden. De Griekse premier Papandreou heeft gezegd dat zijn land alle afspraken zal nakomen om de financiële crisis onder controle te krijgen. De laatste dagen is veel gespeculeerd over een mogelijk faillissement van Griekenland en de kans dat het land de eurozone moet verlaten. Als Nederland net als in 2008 in een zware recessie terechtkomt... moet het kabinet extra bezuinigen om zijn doelen te halen. Het blijkt uit een doorrekening door het CPB. Er zouden 5 miljard euro extra nodig zijn aan bezuinigingen en lastenverzwaringen... om te voorkomen dat de staatsschuld en het overheidstekort te veel oplopen. Het CPB waarschuwt dat door zulke ombuigingen... de economische groei nog harder omlaag zou gaan. Maar premier Rutte en vicepremier Verhagen hebben al gezegd... dat ze extra bezuinigingen niet uitsluiten. Het kabinet gaat nu nog uit van een economische groei van 1% volgend jaar. Maar het houdt er rekening mee dat de economie hard wordt getroffen door de eurocrisis of een Amerikaanse recessie. Op de A4 bij Vlaardingen is vanavond opnieuw een autoruit gesneuveld. Dat gebeurde aan de noordkant van de Benelux-tunnel in de richting van Hoogvliet. Net als bij eerdere incidenten is de politie een onderzoek gestart in de omgeving en is een helikopter ingezet. De afgelopen maanden zijn bij tientallen auto's reuten gesneuveld, vooral in de omgeving van Rotterdam. Het is onduidelijk of de ruiten kapot zijn gegaan door steenslag of dat er sprake is van één of meerdere snelwegschutters. Het weer... Vannacht in het noorden mogelijk nog een beetje regen. Morgenochtend ook in het noordoosten. Verder droog en afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu Peppepi. een hele goede avond. Mijn naam is Ben of en Welkom bij dit programma Peaceful Radio aflevering 741. We zijn begonnen met Henny, Henny Becker met zijn cd Spectrum. Allemaal een gloednieuwe cd. En tot mij gekomen via uh, Last Promotions uit Canada. Het uh, vervolg is Jeff Oster, ook een nieuwe cd. En die cd heet Surrender. Ze hebben allemaal hun eigen website voor de playlist kan je terecht op uh, peacefulradio.eu en dan aan de Facebookpagina en daar vind je de playlist. Veel luisterplezier. Hurry! Radio hier op hem Zandvoort. We hoorde net Celtic Angels van Gabrielle en Tarshi van het label Phoenix Music. We gaan dit eerste uur van Peaceful Radio nummer 741 afsluiten met de prachtige CD... The Spirit of the Rainforest van Terry Oldfield van het label New Earth Records. Tot mij gekomen via Osho.nl. Dat helemaal lekker lang nummer... Tot aan het eind van dit uur en dan kom ik graag bij je terug voor nog een uurtje Peaceful Radio. Graag tot straks.